7 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is redelijk positief over het plan van minister Schultz van Hagen... om de maximumsnelheid te verhogen naar 130 km per uur. Regeringspartij VVD en gedoogpartner PVV zijn ronduit enthousiast. PvdA, D66 en de SP zijn niet tegen een verhoging... maar vinden dat de minister onvoldoende kijkt naar de gevolgen voor het milieu... Volgend jaar september wordt 130 de norm op de Nederlandse snelwegen. Op 900 kilometer snelweg mag dan dag en nacht 130 kilometer per uur worden gereden. De ANWB is blij met de plannen. Rond de grote steden verdwijnen de meeste 80 kilometer zones, dat worden 100 kilometer zones. Milieudefensie vindt het een slecht plan. Volgens die organisatie rijden auto's het schoonst en het zuinigst bij 80 kilometer per uur. De parlementsverkiezingen in Egypte lijken zonder grote incidenten te verlopen. De Britse ambassadeur in Cairo spreekt van vreedzame en ordentelijke verkiezingen, ook al zijn hier en daar problemen. Zo kon op een aantal plaatsen niet iedereen op tijd stemmen, daar blijven de stembureaus open tot middernacht. De belangstelling om te stemmen is groot, voor sommige stemlokalen staan lange rijen. Op het Tahrirplein wordt nog wel gedemonstreerd, maar ook daar is het rustig. Na verwachting zullen de islamitische partijen, waaronder de moslimbroederschap, een groot deel van de stemmen krijgen. Vandaag wordt behalve in Cairo ook in de havenstad Alexandrië en zeven provincies gestemd. In de andere achttien provincies gebeurt dat later. De Europese beurzen zijn vandaag met forse winsten gesloten. Dat kwam onder meer door een sterk begin van de kerstverkopen in Amerikaanse winkels. Beleggers lieten zich niet afschrikken door de sombere verwachting van de OESO dat Europa in een recessie terechtkomt. In Amsterdam eindigde de AIX 3,9 in de plus. In Frankfurt en Parijs waren de winsten nog hoger. Dan nog het weer, vanavond en vannacht meest helder en het wordt een graad of vier. Morgenmiddag vanuit het westen bewolkt en met een toenemende zuidwestenwind. In de avond stevige buien en kans op windstoten. En het wordt morgen 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Awb verkeersinformatie De avondspits is bijna voorbij. Maar dat betekent niet dat er geen files meer staan. Want er zijn nogal wat ongelukken gebeurd. Op de A15, de ring van Rotterdam bijvoorbeeld, vanuit Europoort... bij het Vaanplein, 6 kilometer. De rijstok is dicht. Het is behoorlijk mis op de A15, Nijmegen naar Gorkum. Tussen Ochten en Wadernooi is dat 12 kilometer. Twee rijstokken zijn daar dicht omdat er een vrachtwagen is gekanteld. Omrijden, dat kan via Den Bosch. Vanuit Gorkum is het ook vastgelopen op de A15. Tussen Del en Tiel-West, 8 kilometer. Maar daar is verder niks dicht. Op de A20, de ring van Rotterdam naar Gouda. Bij kijk aan de IJssel, 5 kilometer. Twee rijstokken zijn daar dicht. In het noorden is de A28 dicht. Assen-Hogeveen, tussen Assen-Zuid en Afrit-Westerbork. Dus dat 5 kilometer viel na een ongeluk. En tenslotte bij Nijmegen in de buurt. Een viel op de A73 richting het westen. Bij Knoopend Ewijk 6 kilometer. Alleen de spitsstrook is daar open.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 Boeken van vlees en bloed. Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan denken. Oh, ja, ik ook.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 Dit is radio 1, de NTR. Kerstdorf. Ja, Dames en heren, goedenavond. Het verhaal van onze gast lijkt op dat van de romantische wanderboersje uit de 18e eeuw. Lastig op school, bokskampioen, steenhouwer, kunstacademie, zanger-gitarist van de legendarische groep Braak, zwerven door Italië, China en onlangs Spanje, waar hij in Malaga, de geboortestad van Picasso, werkte aan een serie nieuwe beelden en schilderijen. Hier is Theo Makai. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, afgelopen zaterdag was de opening van de expositie hier in Amsterdam... in uh, uh, de Morren Gallery. En uh, ja. de eigenaar, Erik Morren, had eigenlijk bedacht... dat Rijk de Gooier de opening zou doen. Ja, dat is jammer, want Rijk hier passed away. Hè. En dat is nog niet zo lang geleden, volgens mij. Een paar weken terug is hij, ja... Het ook niet heus in, in de tachtig geworden, geloof ik. Hè? En het was de bedoeling dat hij het zou openen. Ja, het omdat jij in de eerste plaats. de beeldhouwer bent van het Gouden Kalf. Die Rijke Gooier ooit uit het raam Ja, gekeperde. die werd uit het raam gekieperd, ja. Ik moest wel om lachen eigenlijk. Ik werd gelijk gebeld op een mensen. Wat een schande, Ik vond het eigenlijk heel erg leuk. Het zijn natuurlijk. Rijk de Gooier is natuurlijk een leuke schelm. Hè? man die altijd, uh, ja, met Maarten Spanje samen... Ik weet niet of ze het nou echt uh, al van tevoren uh, afgesproken hebben... maar ik, ik was op die bewuste avond ook uh, op de filmdagen op het galen... en hij was eregas, maar ze liet hem veel te lang in de VIP-lounge hangen... waar niets... dus niks te zuipen uh, kunstenaar, ze zijn niet tegen mij. Oh ja? En uh, ik zit hier maar te wachten, dus hij was al niet... Uh, niet amused, zeg maar. En ik weet als, de, als hij een beetje drinkt. dat die best lastig kan zijn. Dus ik vond het wel echt een. Nou, weet je, het is ook een soort reclame. Het komt iedere keer weer op tv. en dan uh, met, met. Oudejaarsavond. dan zie je dat dan wel eens een keer voorbij komen. Ik vond het wel, uh, vond het wel leuk. Ik zag je dat Becky helemaal afgeschuurd zo? Nou, ja. nou, is het trouwens sowieso uh, altijd gedoe, hè? Over dat gouden kalf. De uh, soort of ja? Uh, ja, want wat is er aan de hand? Je, uh, je hebt dat gouden kalf. Het was jouw allereerste opdracht. Ja, in 1980, 1980. heb ik dat gemaakt. Het ja, was net van de Rijksacademie. En dat heeft Jos Stelling eigenlijk bedacht. Ik geloof zelfs met Pim de Parra, de, de regisseur. Hè? Ja. En uh, ja, wat moest het dan zijn? Nou, dat moest, Ze hebben natuurlijk van alles bedacht: een vuurtoren. Een, maar Jos zei dan: nou, volgens mij moet het een kalf zijn. Want het is Hollands. Het is jong. En wat is uh, Hollandser dan een koe? Hè? Mm -hmm. En het is jong, dus een kalf. En we hebben de Gouden Beer in Venetië. En de of, Ja, in Duitsland en de Gouden Leeuw in Venetië. Dus vandaar. En toen uh, hebben ze het eerst nog al een bevriende beeldhouwer, Wout Maters. Maar die zou heel allemaal in zijn abstracte periode. Die man heeft eigenlijk, die had al een vaste vorm. En ik kwam net van de Rijksacademie voor beeldende kunsten. Daar had ik alleen maar drie jaar lang model staan te poetseren. Dus een kalf, dat kwam er nog wel uit. Maar het grappige is wel, na al die jaren, dat het nog steeds wel een heel lief beeldje is. Ja, het is een heel schattig kalf. Ja, als je hem hoor. ziet, ook iedere keer maak je er een foto van. En ik sta altijd versteld weer, dat is, oh, is dat mijn kalf of hebben ze er wat aan gedaan? Maar er zitten zoveel kanten aan dat ding. Iedere keer als je hem een stukje <lacht> verdraait, is het weer anders. Welke foto beviel je het best? Welke <klaar> Anders Gezegd, met welke acteur zie je het kalfje het liefst? Jouw kalfje? Oh, ik, was, ik, ik ben altijd wel een soort fan van Hauer. Ik vind het een geweldige man, een geweldige acteur. En uh, ik weet ook, ik heb een uh, foto uh, bewaard uit een boek waar hij dus met dat kalf zo uh, stoer uh, uh, op de foto stond. En ik ben een keer heb ik het ook, want er, moest iets, er was iets beschadigd. Dat heb ik ge, uh, gerepareerd. En toen heb ik dat gebracht uh, toen ik een keer naar Ameland ging. En hij woont dan net. Ik ben even de naam kwijt hoor, maar Ho Holwert of zo. Ja, Holvert. Daar woont hij, ja. En daar ben ik bij hem thuis geweest. Leuke vent, hele rustige, timide man, zeg en, maar. En, en dan dat andere gedoe over het kalf. Want op een gegeven moment besloot je dat dat eens heel groot... Uh, ja, uh, ja, ik was een tijd in China was, aan hoor. het werk. En ja. uh, daar had ik natuurlijk wat hulp van een paar aardige Chinezen die uh, graag met uh, klei en gips uh, smijten. En dat deed ik ook daar. Dus ik, ik had ideeën, idee dat misschien toch leuk om uh, vooruit te lopen op ieder zijn uh, wel of niet goed om dat te maken en de filmdagen mee te verrassen. En dat ik ze ermee verrassen heb, dat is duidelijk. En iedereen vindt het ook leuk. Maar ja, op een gegeven moment ja, ik zou leuk zijn als dat een keer een vaste plek krijgt in... Uh, in dus je hebt een, een ontzettend ja, groot gouden kalf, toch? Het is, ja, ja, het is bladgoud op brons op bladgoud. Nee, bladgoud op, op brons. brons dus ja. En dat ding is en half meter hoog bij 4 of 3 meter 80 in de lengte. Dat is echt een ding hoor. En het wordt dan nu al vier jaar met veel tamtam -tam iedere keer... naar die schouwburg gebracht. En waar het dan ook komt te staan. Ze moeten het zo, zo doen dat het weer ieder jaar... Daarheen gebracht kan worden, want het heeft al iets heel feestelijks, ja. moet ik zeggen. Ja. Maar de, het feestelijke gaat er ook een beetje vanaf. Want de gemeente uh, Utrecht en de organisatie van de Filmdagen. Ja. Die zeggen ja, sorry, maar twee ton. Nee, kunnen maar die organisatie voor dat beeld heeft betaald. natuurlijk geen geld. Nee. En, ik heb dat ook en de gemeente Utrecht ook niet, denk ik. Ja, die hebben het wel. Maar het is natuurlijk een, een, een procedure die ze willen lopen. Waar ik van denk, ja, moet je die lopen? Het is een soort kuifje, het is een soort flipje van tiel. Het is een gimmick, dat ding. En dan moet je niet een uh, stel die ook de kunstenaars op loslaten... die gaan beslissen of dat wel of niet uh, kunstwaardig is. Weet je, het is gewoon een... Heel leuk voor Utrecht dat het er is. Want Utrecht heeft zich al bewezen, 30 jaar, wordt 31 jaar nu maar filmstap. Maar wacht even hoor, als, als Utrecht niet met geld over de brug komt... te weten, H twee ton, wat ja. gebeurt er dan met dat beeld? Nou wilde? ja, weet je, dit weet ik nog eigenlijk niet. Ik, ik, ik blijf tot nog toe, ik heb het nog. En uh, ik moet je wel heel eerlijk zeggen dat ik daar niet alleen in zit. Hè. Er is dan iemand anders die er wel wat uh, moeite mee heeft. Die wil ook wat van zijn geld terugzien. En de gieter, neem ik aan. De gieter, ja precies. Maar misschien moet ik een keer met hem gaan praten. En ik weet nog niet hoe ik dat doe. Of hm. ik moet het naar mezelf toetrekken. Maar ja, en ik heb ook geen zin om een dood paard te gaan uh, trekken, natuurlijk. Schoon ik het ja, zo wel gun hoor. En uh, misschien is het idee, en, weet je, maar dat vind ik ook moeizaam om. Uh, allerlei, je zou eigenlijk een paar uh, mensen die belangrijk zijn in Utrecht. die wat geld hebben, zouden moeten benaderen. om met z'n allen de, wat. Uh, ik wil ook heel veel water bij de wijn doen. om dat ding gewoon te schenken aan de filmdagen. Hup, en en dan we dat knallen het ergens, ergens een op een rotonde. Krijg. Zoiets. Ja, af ja. ja, waar dan ook. Ja, ja. goed. Dat ja, mogen ze zelf beslissen. Uh, nu gaan we even, want het is bijna traditie geworden. In in Kunststof worden ieder jaar uh, de Jan Kampert-prijzen bekendgemaakt. En daar valt, zoals een ieder weet... ook de zeer belangrijke Constantijn Huygens-prijs onder. Aan de telefoon Aad Meinders. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. U bent de directeur van het Letterkundig Museum... en voorzitter van de Jan Kampert-stichting. Uh, aan u de eer. Ja, zeker. Nou, u noemde al de belangrijkste prijs. Misschien moet ik die voor het laatst bewaren. En beginnen met, want er zijn dit jaar... Uh, verschillende prijzen uitgereikt, een uh, vijftal, vier aan schrijvers uh, en één aan een organisatie. De Jan Kampertprijs uh, voor poëzie gaat naar Erik Spinois voor zijn bundel Dode Kamer. Ja, Erik Spinois ja. uit 1960. Klopt, ja. Uh, en uh, de Proza-prijs, uh, F. Bordewijk-prijs, gaat naar Gustave Peek voor zijn roman Ik was Amerika. Goed, de Bordewijkprijs. Ja, en dan hebben wij de Nienke van Hichtenprijs. Uh, die gaat naar Benny Lindelauf. Die, dat is een tweejaarlijkse prijs overigens. De Nienke van Hichtenprijs voor jeugdliteratuur ontvangt. Voor zijn roman De Hemel van Heivisch. Oh, oh. En dan is er. Een driejaarlijkse prijs, de G.H. Schraven-Zanderprijs, voor bijzondere literaire verdiensten. En die gaat naar de Stichting Perdue. Dus een organisatie in Amsterdam die ook nationaal belang heeft... die allerlei hele eigenzinnige uh, programma's uh, organiseert. Ja, en met name veel aandacht besteedt aan uh, poëzie. Ja, zeker. Goed, nou, allen gefeliciteerd. Ja. En dan zijn we nu natuurlijk heel benieuwd... wie de Constantijn Huigensprijs 2011 in ontvangst gaat nemen in ja, januari. Ja, inderdaad. De... Constantijn Huigensprijs gaat naar AFTH van der Heijden. Voor zijn hele oeuvre wel te verstaan. Dat is heel mooi nieuws. Ja. Neem aan dat u hem vandaag gisteren op de hoogte heeft gebracht. Ik van heb hem inderdaad nieuw. vanmiddag aan de telefoon gehad. En hij was zeer verguld met de prijs. Hij heeft al eerder van de Jan Kampertprijs een prijs gekregen. De F. Bordewijkprijs. Maar nu voor zijn hele oeuvre, dat vond hij een prachtig... Uh, prachtig gebaar en een erkenning voor zijn uh, grootschrijverschap. Ja, hoe dat, gaat grootsch... ze... dat grootschrijverschap zei hij zelf niet, maar voor zijn schrijverschap. Ja, <laughs> Want hoe gaat zo'n telefoontje dan? Ik neem aan dat dat wel een, ook een bijzonder moment voor u is. Om... Ja, zeker. Ik vind het altijd een, een heel uh, mooi moment om deze mensen dit bericht uh, te brengen. en. Uh, ja, je overvalt ze natuurlijk met dat telefoontje. En je wil ze dan echt even aan de telefoon krijgen. Zodat ik, ik heb een bericht dat je in ieder geval niet vervelend zult vinden. Mm. En nou, Adrie was ontzettend verguld met de Oké, okay. ja. ik vind het mooi nieuws en heel terecht. Ja. Dank Aad Meijndert. Graag gedaan. Voor deze bekendmaking. Ja hoor. Goed, tot ziens. We spreken vandaag met een uh, bijzondere man. Hij heet Theo Makai en begon meer dan 40 jaar geleden. Hij was toen uh, 20. Ja. Uh, ja. Aan een uh, opleiding tot steenhouwer. Daarna volgde de Rietveld Academie, ja. Rijksacademie de daarna. De Amsterdam, ja. Uh, en, uh, maar tussendoor werd u ook nog Nederlands uh, bokskampioen. Ja, ik heb me een tijdje Welk nog wel jaar flink was in, dat? Ja, 74 en 75, ja. ja. Toen was je bokskampioen. 4, ja, ja, ja, ja, ja. En sta je nog wel eens in de ring? Nee, niet meer. Ik ben nu 61, maar ik, ik, nee, ik heb tot mijn 48e nog wel echt altijd getraind. En daarna werd ik ineens dat gedoe met die sport zo vreselijk zat. Het was altijd op gewicht blijven. En uh, nou ja, weet je, dat, ik was een beetje ook nou, een, een sport. Anorexia gaat ver, maar ik zat altijd met het gewicht te klooien... en met mijn eten te letten. Ik dacht, ik gooi de beuk erin, ik hou er mee op. En toen ben ik wel hard blijven lopen, ook een hele lange periode. En daarna is het steeds uh, een tijdje wel, een tijdje niet. En dan was het een tijdje niet is, dus dan moet ik wel weer gaan sporten, hoor. Weet je? Mm -hmm. Dus dat, ik heb altijd verlangen om dat te doen. Ik en weet nu? dat het goed voor me is. Nu is het een tijdje niet, maar weet je, ik ben de laatste tien jaar, mag ik wel zeggen, heb ik eigenlijk zo serieus hard gewerkt, wat ik niet op deze manier gewend ben geweest in, in het leven daarvoor. Want dan maakte ik vijftien schilderijen per jaar en uh, vijf beelden. Dan liep ik al om twee uur te puffen. Denk, jongens, wat een moeilijk vak. Hè? Mm -hmm. En uh, in 2001 is 2000, heb ik echt de beuk erin gegooid. Het het gas getrapt. En toen ging het ook veel meer vanzelf. En uh, ja, Ik wil ook niet zeggen dat ik het met mijn ogen dicht doe. Dat is natuurlijk, natuurlijk een beetje een lulverhaal, maar de innerlijke stem van, uh, van het kunstenaarschap zeg maar die wordt steeds groter en sterker, waar daar, daardoor ook natuurlijk je verlangen om dingen heel mooi te maken, ook is dus het wordt er ook niet makkelijker op. Nee, ik. dus we kunnen stellen, je bent nu in de 60. Ik ben 61. 61 ja. en uh, tien jaar geleden, dus rond je 50, ja. besloot je en dan moet dit het worden. Ik ja. ben beeldend kunstenaar, ja. ja. ja. beeldhouwer. Beeldhouwer, schilder. Uh, maar ja. je was dus ook bokschampioen en je was ook nog uh, mede-bandlid van Braun. Braak, Braak, zanger ja, zanger van Braak. Braak gi zanger, gitarist. Ja. Roemrucht de tot... Band, eind, ja, jaren 70, ja, eind, eind jaren 70. Ja, eind jaren 78 zijn we een beetje begonnen. Eigenlijk vanuit het ensemble met Dolf Koch en Simon Been. Uh, waar we toen met Lenny Koeren uh, een heel mooi programma hadden, moet ik zeggen. En zijn we ja, het is meer rock'n'roll geworden. En het was natuurlijk ook een beetje een doemdenktijd. Hè, met allemaal zware teksten, met veel zelfkritiek. En als ik dat nu hoorde, denk ik: jongens, jongens, jongens. Het was, Nederland was er ook niet rijp voor. Dat moet ik je ook wel zeggen. Wij waren echt een soort cultband geworden. En we scoorden heel hoog in Paradiso. En we scoorden heel hoog, kan ik me nog een keer herinneren, het Boekenbal. We hebben een keer gespeeld oh, ja. in, uh, in De Melkweg. Dat zou een prachtig optreden, moet ik zeggen. Maar weet je, dat was allemaal vrij. Een van de moeilijkste optredens voor heel, muzikanten. Heel geban. moeilijk. Maar ik moet je zeggen, het was een, een van onze laatste avonden dat we ook bij elkaar waren. Want Simon en de zangeres Thierry hebben zich toen afgezonderd. Dat vond ik persoonlijk heel spijtig. Simon Ben en Thierry Weidenbos. En Thierry Weidenbos ja. En die hebben later ook trouwens hele mooie dingen zelf gedaan, moet ik zeggen. Thierry ook, fantastische ja. zangeres. Oh, maar ja gespoord Ja, maar toch alles we wel... dwalen af. We dwalen ja, af. We dwalen ik ik af. ga een beetje structuur erin aanbrengen. Moet je doen, hoor, bij mij. Ja, precies. Ik, ik ben verder. gewaarschuwd. Okay. Dus, we gaan eerst even luisteren voor al die mensen die het vergeten zijn. Nog ja. even naar Braak. En dan gaan we luisteren naar het nummer Dans van de Maagd. En ja. even goed luisteren. Het is ja. natuurlijk gedateerd. We Zeer hebben gedateerd. het over 1980. Ja. Maar het is ook min of meer zelfportret van Theo Makai. Ja, we waren toen natuurlijk zelf kritisch met die teksten. En uh, ik, dit liedje gaat, geloof ik, over, uh, over jonge jongens, wat ik natuurlijk zelf was, met een uh, lichte knipoog naar de autobiografische. Over de bink van de klas en de verliefdheid op het meisje... wat je uiteindelijk niet kon krijgen. En de dans van de maagd is ook de maagd gebleven. Hè? Ja, nou, dus... zo licht is die knipoog <laughs> niet, volgens mij. Op met zwart krullend haar. Te laat op school, te lui om te leren. Zo zag de pink van de klas eruit. Jij was blond, had groene ogen. Met een starende, koele blik. Jij hield afstand, was van betere familie. Kleren van pa, de mooiste van de klas. Jij keek mij nooit aan en arbeidde. Met kerst decoreerde ik de school. Ik maakte tekeningen aan de muur. Jij hing de ballen in de boom. En je bracht mij op je mobielet naar huis toen omdat het zo uitkwam, dacht ik. Ik droeg nu het spijkerpak toen je me vroeg voor het Het vlies van mijn geest. Zonder bericht, zonder... Ja, Dans van de Maagd, zo ja, heet het nummer. Ja, maar god zeg. Ja, het is lang geleden. Ja, dit is, ik, deze staat op Heldenkermers, heet deze plaat. Mm -hmm. En ik geloof dat het 1982 of 83 geweest is. Ja, dat is en, en die arbeidersjongen met dat mooie witte Ja, dat ja, was jij ja, dan? Ja, dat was ik, ja. Ja. Ja, ja, ja. En verliefd op dat meisje van heel hele goede meisje, huizen. Van hele goede huizen, waar ik wel een heel klein beetje aandacht van kreeg. Natuurlijk, maar niet de aandacht die ik toen al wou. Ja, het is niks geworden. Het is uiteindelijk niks geworden. Nee. Alleen maar een beetje aandacht. En dat was natuurlijk ja. niet voldoende voor Theo Makai. Nee, toen niet. Nee. nee. Oh, nu zou je daar wel tevreden mee nou, zijn. Nou, weet je, Gewoon je kijkt nu aandacht. wat, uh, wat ruimer naar die dingen. Hè. Ja, ja. We gaan het hebben over uh, uh, de beeldhouwer, uh, ja. Theo Makai. Ja. Um, want hoe zie je jezelf nu in de eerste plaats? Ja, je gaf net al een beetje het antwoord van tien jaar geleden ging het roer om. Toen dacht ik: oké, okay, die beeldende kunst, dat moet het zijn. Nou, ik heb mezelf natuurlijk altijd als beeldend kunstenaar gezien, hè? even vooropgesteld. Maar ja, weet je, het is natuurlijk heel moeilijk. Kijk, het, uh, je, je ziet jezelf niet, snap je? je? Naar buiten kijken is makkelijker dan naar binnen. En uh, het punt is dat. Die, je, je doet al dat werk en je hebt alleen maar twijfels. Hè. Het is ook een vak wat heel eenzaam is. en waar je zeker niet door je collega's uh, de helemaal in geprezen wordt. Want iedereen wil graag de helemaal in geprezen worden. Dus je moet heel zeker zijn van je zaak om dit vak te overleven. En je ja. moet heel veel adem hebben. En als je geluk hebt, krijg je soms kleine stukjes. als je afstand neemt, te zien van wie je bent en wat je doet. En dat moet nou net moed genoeg geven om door te gaan. totdat je zover bent dat die momenten zich sneller herhalen. Ik meld. Tussendoor even dat de mensen, als ze in de buurt van een computer zijn, naar jouw werk kunnen kijken. Ja, bij Morn Galleries op de ja. Prinsengracht. Hè. Dus er staat heel veel uh, nieuw werk, staat er allemaal, uh, ja het staat gewoon allemaal op de computer. Schilderijen en uh, beelden. Morangalleries.nl. Ja, dus mochten ze in de buurt zijn, dan kunnen ze uh, naar die site toe. Ja. En uh, als ik op, daar op de Prinsengracht loop op dit moment, dan zie je in uh, voor het raam van ja. die uh, galerie een stier. Ja, dus 65 ja. centimeter hoog, ja. van brons. Ja. Is dat het antwoord op het kalf? Nou, het is gek dat jij dat nu vraagt, want bij de opening was ook iemand die zei, goh, ik vind net een, uh, een soort supervergroting uh, uh, in de sfeer van hoe je kalf gemaakt hebt. Dan moet ik wel zeggen, het kijkt ook heel lief, het stiertje. Ja. Ik vind wel dat ik hier uh, als uh, beeldhouwer ook technisch en in de vorm natuurlijk veel meer gegroeid ben na 30 jaar dan wat ik toen maakte. Dat wil niet altijd zeggen dat het een beter is dan het andere, hè? want uh, talent is ook iets waar je hele precaire dingen mee kan doen in je jonge tijd, dat zie je aan alle grote de kunstenaars dat beginwerk soms ook heel geliefd is en ja, waarin je de kracht ook herkent. Maar wat ik zit nu in een periode waarin ik dingen heel sterk uitwerk. Hè. Ik maak het glad de vormen moeten allemaal kloppen en ja, ik heb nog een manager naast me, Fred Schaap... die uh, soms ook heel vervelend is en dan mij aanspreekt... op het feit dat het toch niet glad is. En zou je die lijn nog niet meer iets spanning geven... door iets meer door te schuren. Dan heb ik wel zin om het ding tegen de muur te kwakken. Maar ik doe het. En het grappige is dat ik, sinds wij dit, deze gesprekken hebben... door een soort weer een nieuw soort schetsmatigheid heen ga... waarin ik toch een hele grote stap gemaakt heb, vind ik zelf. Even naar, uh, naar uh, dat stiertje, zou ja. ik bijna zeggen. Terwijl het toch echt wel 64 centimeter ja, hoog wel, en ja. een stier is. Maar het heeft inderdaad iets aardigs. Iets liefs, uh, ja. Ja. Ja, ja. Waar zit hem dat in? Ja, ik denk dat ik in basis ook uh, een hele aardige, aardige man ben. Ja, die op ja zoek dat zijn de naar het, uh, die dat naar het goede, Nee, maar nogmaals, ik ben wel altijd op zoek naar het, uh, naar het goede. Hè. Mm -hmm. En... Uh, uh, ik probeer, ja, ja, ik denk dat het daar best een klein beetje mee te maken hebt. Dat je altijd, ja, op zoek bent naar dat wat mooi is. En wat mooi is hoeft niet altijd heel aardig te zijn. Het mag ook wel streng zijn of zo. Maar dit, dit beestje, ja, dingen gebeuren zo. Je hebt er ook eigenlijk niet echt een antwoord op. Als je het nee. me zo straight from the heart vraagt, dan denk ik, ja, ik maak het gewoon zo. En misschien heb ik op dat moment kijk ik zo. Er zijn andere momenten, dat zie je ook in mijn werk, want ik heb natuurlijk heel veel gemaakt. Zie je ook hele zware momenten terug in de schilderijen en de figuren Beschrijf die vaak daar gebogen zijn. Beschrijf daar eens een beeld van? Zijn. Ja, weet je, ik ben natuurlijk een schilder die eigenlijk niet uh, schildert als een uh, gemiddelde schilder. Ik, ik ben een beeldhouwer die hele grote vormen neerzet en die probeer ik heel mooi in te vullen met verven, met laag op laag op Ja, Dus laag. als schilder ben je eigenlijk ook een beeldhouwer? Ja, want ik, ik schuur en ik... Uh, ik, ik trekt het met plamuurmessen en kwasten ook. En soms met mijn handen. En dan schuur ik het weer weg. Dan lak ik het weer. En dan bewaar ik steeds de mooie stukjes. En uiteindelijk wordt het een soort ijzer waar je doorheen kijkt. Waar van allerlei dingetjes uh, micro-organismen zijn. In de vormpjes. Uh, ja, zo, zo komt het er ongeveer uit te zien. Naast uh, de stier uh, voor het raam staat ook een, uh, uh, een vrouw. Ragazza. Uh, innocente de, de, de onschuldige, de zwangere, onschuldige de meisje. zwangere meisje. Ja. ja, dat is een... Ja. In Genta. In Genta. Uh, ook, van bron ook van brons, brons 1,25 meter brons, ja. hoog. Uh, en deze beelden zijn allebei, dus het stiertje en het meisje, het zwangere ja. meisje, zijn in Italië ja. gegoten. Ja, alle laatste nieuwe werken zijn allemaal in Italië groot. En dat is bij de bronsgieter Mariani. Dat is wel zo'n beetje het je van het op de wereld, volgens mij. Want uh, Fernando Botero gitaar en Igor Mitorai en Santos. En al die grote jongens die... Uh, Botero is die tegen. van die hele mooie grote vrouwen Van die vrouwen grote, ja, van enorme vrouwen. Enorme vrouwen. Ja, ja. ja. Ja. En, uh, ja, die is natuurlijk wereldberoemd. Een aardige man trouwens. Ook mooi werk. En uh, daar giet hij gigantische dingen van, jongen. Dat is, uh, maar, maar hoe kom je bij zo'n terecht? Want dat is toch een ballotage, heb ik me laatst verteld. Ja, spelen. Je komt, Dan uh, je... ja je komt, hij giet niet zomaar voor iedereen. Maar nou ja, ik ben daar met een, uh, in eerste instantie met een. Uh, Meneer uit België van de Robinsons Galleries, waar ik een tijdje mee in, in zee geweest ben. En die heeft mij daar onder de aandacht gebracht. En uiteindelijk zijn Fred en ik, mijn manager, daar samen naartoe gegaan. We hebben, ik had een keer wat gegoten. En hij vond mijn werk gewoon heel mooi. Hij zei: Nou, als je het leuk vindt, wij willen graag hier uh, dat je voor ons gaat werken. Nou, zo is het een beetje gebeurd. Hij vroeg aan mij: dof zei, zij. Waar was jij al die tijd? Ik zeg: Nou, uh, Adesso, <lacht> nee, echt? hij dat? Zo, ja, ja, ja, ja, ja. Waar was jij? Ja, ik zeg, Nou, ik ben er nu, hè? Dus. Uh, ja, hij vindt mijn werk mooi. Dat is leuk. En dat betekent dan echt iets dat je bij zo'n uh, nou gier... dit geeft wel weer de burger moet, hè, ja. zeg maar. Want het blijft altijd twijfels blijven altijd. Dat is nou eenmaal in het kunstenaarschap zo. Ik denk altijd nou, goh. En als ik dan weer eens nieuw werk maak van deze hele serie, ik heb nu gelukkig bij Erik heb ik een uh, twee nieuwe beelden. Morgen, morgen, galerie morgen, prinsengracht. Ja, 5, nee, 5, dat hoef je niet de hele tijd te mag zeggen. Mag dat niet? Nee, maar, nee. Nee, maar nogmaals, uh, dat geeft. Dat vind ik wel ontzettend leuk. Ik denk, ja, verdomme, zeg. Dat vinden mensen ook mooi. Dus dan kan je ook weer met een goed gevoel die, dat stuk verder uitbouwen. Snap je niet dat ik nou maak wat mensen nou mooi vinden. Want ik maak wat ik mooi vind. Maar het is wel heel he hulpvol als iemand het koopt. En zegt, nou, het zit gewoon goed. Ja. Iemand vindt het mooi. Maar daar zeg je wel iets cruciaals. Hè? Het ja. is niet zo dat ik nou maak wat mensen mooi vinden. Ik maak wat ik mooi vind. Ik maak vind. wat ik mooi maar vind. Maar je bent natuurlijk... Tegelijkertijd uh, uh, een zelfstandig kunstenaar die ook ja. leven en gezin ja. heeft, uh, kinderen heeft om te onderhouden. Hoewel ja. die inmiddels uh, ook al. Ja, ook, uh, de, de jongste wordt nu geen. Uh, mijn dochter en mijn zoon 29 en 26. Die, maar het blijft altijd een zorg. al worden ze nou 30 of 35. Je denkt met ze mee, je leeft met ze mee. Hè. Maar goed, ja. je moet er van leven. En, ja. en, um, en je noemde net al een paar keer mijn manager Fletscha. Ja, ja. Sinds um, vijf jaar, ja. Ja, de, de, die ken je sinds. Uh, 2003. Nou, ik ken hem al. Langer zeg maar, maar we zijn sinds 2003, 2004 zijn we steeds serieuzer met elkaar uh, in zee gegaan, omdat ik uh, ja, weet je, ik moet eigenlijk werken en dat gezeuren met geld en met verkoop en dat ik niet te bereiken ben, ik mijn telefoon weer uit, weet je al en dat ik geen site heb en ik heb allemaal, ik ben geen man van deze tijd meer, ik pas totaal niet in deze tijd, weet je, je kan mij gewoon met een paar bananen en een wortel en een hok stoppen en dan ben ik aan het werk en dan zie ik het wel mm -hmm. en dan weet ik niet meer wat er om me heen gebeurt en dus, dat ervaar ik wel als heel prettig, dat ja, heel want zo zouden die dingen geregeld zijn. worden, bijvoorbeeld als je wat moet plaatsen dat er een auto een bus gehuurd wordt. Hele lullige dingen. Maar daar heb ik allemaal geen zin in, weet je wel. Dus dat doet hij allemaal lekker. Dan zit ik ineens in die bus en dan wordt alles erin <laughs> En dan zit ik er ook in de rijk mee. Vindt wat prettig. een prettige ontmoeting moet dat zijn heel prettig, in 2003. Ja. Ja. Ik onderbreek je even, want uh, er is verkeersinformatie. Ja, best wel veel uh, verkeersinformatie op de A7, Duitse grens richting Groningen. Daar was eerder een ongeluk gebeurd tussen Foxhole en Afrit Westerbroek. Staat nu 3 kilometer file. Naar verwachting is de weg om 8 uur pas weer vrij. A15, Europoort richting Rotterdam bij knooppunt Vaanplein. 4 kilometer na een ongeluk is daar de rechter dicht. Ergens anders op de A15 in de Betuwe, Nijmegen, richting Gorkum... staat tussen Echtot en Waddenhooye acht kilometer file door een gekantelde vrachtwagen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Voor Gorkum kunt u beter omrijden via Den Bosch, via de A50 en de A59. Dan de A20, hoek van Holland richting Gouda... tussen Knoop- en Terbrekseplein en Nieuwekerk aan de IJssel. Vijf kilometer door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A28, Assen richting Hogeveen bij Afrit Westerbork. Drie kilometer door een ongeluk, daar is één rijstrook dicht... De, ten slotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Knoop het Neerbos en Knoop het Ewijk. Twee kilometer door een ongeluk. Na verwachting is de weg om acht uur weer vrij. NTR brengt cultuur. Elke dag. En u luistert naar Kunststof. Theo Makai is vandaag uh, onze gast. En we spreken uh, over zijn werk. Over de beelden die hij maakt. Ja. En de schilderijen. Ook de <tie> periode dat hij boksen, aan, boksen deed. En zelfs bokskampioen was. En over Braak hadden we het. En we hebben zelfs een liedje van braak laten horen. Uit de jaren tachtig. Um, uh, wat betreft... Uh, het, het beeldende werk. Ja. Vertelde je net, heb je in uh, 2003 uh, Fred Schaap uh, leren kennen. Een ja. man die zich min of meer over jou ging ontfermen. Ja. Messenas vindt hij zelf een vreemd woord. Nou, Messenas is ook Maar een hij is woord. het, geloof ik wel. Een beetje wel, want uh, ja, hij, hij doet veel van mij, zeg maar. Hij gelooft ook in het werk. En er zit een, uh, Hij investeert daar op zijn manier in. Hè? Op wat en, voor manier? Uh, hoe, gaat, hoe ziet het Mecenaschap anno 2011 nou, eruit? Dus het ziet eruit dat want Fred natuurlijk een hele nette, keurige zakenman is die van mij iets vraagt en dat maak ik en dat brengen we in in ons, uh, we zijn het heel klein aan het opbouwen allemaal, dat gaat trouwens heel goed hoor. maar de beweging klopt helemaal, dus daar krijg ik dan wat geld voor waar ik wat kan leven wordt verkocht, dan delen wij gewoon uh, de zaken op, dus het is een heel prettig idee dat ik eigenlijk uh, niet meer zo achter dat geld aan hoef of met al die mensen en 60 maatlatten aan tafel moet zitten, <lacht> iedere keer en die voor zoveel centimeter verkopen en die voor zo en dat vind ik een lul, die dat geef ik niks, weet je dan ben ik zat, dat heb ik twintig jaar gedaan en, uh, Ja, want hoe hij omschreef, hoe die Jou aantrof in de tijd. Dat je alleen maar onder druk aan het produceren was ja. toen je ja. hem leerde kennen. En dat ja. je nu meer structuur en rust hebt in ja. je leven, waardoor je meer verdieping in je werk kunt aanbrengen. Ja. Maar wat moet ik mij daarbij voorstellen? Dat je onder druk moet produceren. Hoe gaat nou, ja, dat? Ja, weet je, ik. Uh, kijk, ik uh, weet niet of je wel eens van. Uh, hoe heet hij Dostoevsky, geloof ik. Ik weet niet of het hij het was hoor, maar die verkocht zijn boeken al voor dat ze af waren. Omdat hij Poel nodig had. Hè? Omdat hij Poel wat... nodig had, verkocht ja, ja, hij ja, ja. zijn boeken al die nog geschreven moeten worden. Nou, zo moet je mij zien, ik werkte voor een aantal handelaren en uh, ik verkocht mijn boeken naar mijn beelden en mijn schilderijen naar gelang in geld nodig had. Dan zei ik, nou doe maar zoveel, maak ik er tien voor je. Ja, wanneer zijn ze het? Ja, dat weet ik niet. Toen kom, uh, ik kijk wel, weet je. Dus zo heb maar ik dan had je het geld al ontvangen? En al waarschijnlijk ontvangt. ook al uitgegeven? Altijd uitgegeven, ja. Als kunstenaar is het toch... Uh... Al mijn uh, vrienden, zeg maar, die in dit vak zitten, is geld altijd een uh, gezeik. En ik heb er te veel van nodig in mijn leven. Ik ga er dus waarschijnlijk ook niet goed mee om. Het is ook mijn doel en goal nooit geweest, hoor, dat moet ik je wel zeggen. Ja. Ik wil alleen heel veel hebben om alles maar af te Maar je reed open. bijvoorbeeld wel in een, wat was het, De Ferrari of een Jaguar? Oh, ja, geen nieuwe auto's hoor. Gewoon van die oude, houden, oude meuk. Nou, die helemaal oud, maar wel ook hele oude Jaguars, oude Mercedes. Ik hou wel van mooie dingen. Hè? Ik hou wel van mooie tijdsbeelden, natuurlijk. <laughs> Dus dan had je die mooie auto aangeschaft. Ja. Maar dan moest het schilderij nog gemaakt worden. Ja, of een paar schilderijen. Een paar ja. schilderijen, ja precies. Dat ja, zullen er wel paar een paar zijn, zijn Nee, dat moest ik allemaal nog maken. Nou, het zat niet altijd in mijn auto zo, maar het is... Uh, nou ja, weet je, je bent iemand met een gezin en uh, met opgroeiende kinderen. Uh, ja, en je hebt nooit... Je weet niet maandag of je vrijdag uh, iets verkoopt... Of, of je überhaupt zin hebt met het werk of het lukt. Dus het is een... Je neemt... Alles naar je toe wat, wat er nog niet is. Omdat je gewoon op dat moment gewoon moet leven. En om je oppassen dat je niet een paar hingstapsprongen achter gaat lopen. Dat heb ik natuurlijk ook in mijn leven meegemaakt. Uh, het lijkt me een zeer stressvol bestaan. Ja, ik, als ik nu stress, naar je kijk, zie ik zie Ik ben ik aardig ik nog... wel, hoor. Dat nou. je niet. Maar het is... Uh, ja, dat, dat, dat kost... Uh, er zijn niet zoveel mensen die dat op die manier uh, trekken, moet ik eerlijk zeggen. En nu ik wat ouder ben, ben ik het ook heel erg zat... En ik kijk ook niet terug, eh, zeg maar, eh, boos naar mezelf. Zo. Het is gewoon zoals het leven gaat. Ja. Ik vind het prima, weet je wel. Ik kan een heel spannend boek over schrijven. Ja, van heel wat er spannend. allemaal... Uh, heel dan van, want, nee, wat wat, wat mijn... voor dingen gaan er dan... Hoe, hoe? Uh, <laughs> nee, maar kijk okay, nou, het is een heel simpel verhaal. Uh, ja, ja gooi ik moet iets maken voor iemand wat ik niet gemaakt heb. En uh, zelfs de is klaar. En bij mij gaat alles uh, op en mijn En er zitten ook enge mensen tussen, waarschijnlijk. Ja, dat nou eng. Mensen kunnen natuurlijk ook uh, boos worden... omdat ze niet geholpen worden op de manier of respect... Uh, met respect behandeld worden op de manier. He, dus dat is ook eigenlijk nooit mijn bedoeling geweest. Maar ik bepaal wel mijn eigen moment. Wat heel vervelend aan mij is dat jouw hoofdzaken mijn bijzaken zijn. Of ik moet ook echt zien dat het jouw hoofdzaken zijn. Hm. En wat was de druppel? Ik bedoel, wat was de meest nare situatie dat je dacht... en nou, nou moet het afgelopen zijn? Nou, ik schrik eigenlijk helemaal nergens van. Dus de nare situatie heeft nooit bestaan. Misschien in de ogen van andere mensen wel. Bij mij helemaal niet zelfs. Want ik vind het ook een hele leervolle periode in mijn leven. Want ik ben met allerlei soorten mensen omgegaan. ook verschrikkelijk veel van geleerd. En ook een paar supergoeie contacten. En mensen waar ik zelfs heel erg bevriend mee ben. Heb ik aan overgehouden. Weet je. Dus zo moet je het zien. Het is ook een beetje gewoon wie ik zelf ben. Mm. Weet je wel honger hebben op het moment uh, dat je, je eigenlijk niet moet eten. <laughs> <laughs> Kort samengevat. Dat is wel honger hebben ja, op het moment ja, ja, dat je eigenlijk niet moet eten. Het leven ja, van ja. Theo Makai. Zo zit het, het weer. Zit het weer ja. Laten we nog even terug gaan naar het werk. Ja. Um, uh, uh, toen ik de galerie binnenkwam, aan je linkerhand was een heel groot tweeluik. Ja, ja. Um, Metropolis heet dat geloof ik. Ja. Ja. Dat is een van mijn latere, die heb ik dit jaar, begin dit jaar gemaakt, ja vrij uh, hoekig uh, doek, zeg maar. Een beetje kubistische dus, sfeer. Wat... Ja, het zijn eigenlijk allemaal uh, langgerekte... het schilderij is twee bij 2 meter, dacht ik. En er staan allemaal langgerekte figuren op... die je uh, wel natuurlijk als mensen of als vrouw, vrouwelijke wezens... Uh, in deze herkenbaar wel aangekleed zijn. herkenbaar zijn. Mm -hmm. Je komt ze alleen op straat niet tegen. En het heeft een heel... Ja, ik noem het metropolis omdat het heeft iets Grieks. Het heeft iets dat ik weet niet. Als ik naar dingen kijk, dan komt er een naam van een land... In me op. In dit geval trouwens, van uh, Art en vriend van mij die zei: Oh, mijn tropus. Denk je, ja, van Tom zeg. Dus dan noem je zoiets en dan gaat het ook voor je leven. Mm -hmm. En het is het grappige wel aan het schilderij is dat een prachtige. Tinten van uh, te en zeegroen met uh, heel diep uh, Engels rood zit erin. <coughs> en uh, uh, rauwe omber, dat is hele donkerbruine omber. Wat je eigenlijk nooit zomaar gebruikt. Dan heb ik weer oranje balletjes in gemaakt, weet je wel. Het is krankzinnig bij elkaar. Maar heel uh, heftig. En nu dat daar zo hangt... Dan zie ik, jezus zeg, hè? Dat, is, uh, ja, dat is een heel aparte ding. En dat Sterk, heb je vast niet in Nederland gemaakt. Uh, deze heb ik in uh, Spanje gemaakt, ja. <kliek> Want, Want... Ik, ik woon eigenlijk in Spanje en ik ben ook best veel in Nederland. Maar ik reis veel op en neer en ik ben ook heel veel in Italië, in de Rietrij. Dan werk ik ook soms, moet ik zijn, omdat dingen niet helemaal nog gaan zoals ik wil dat ze gaan. Of de dingen die ik gebracht heb zijn niet goed genoeg. Dan moet ik daar nog aan schuren en aan werken. Ja, en is het nu zo dat uh, het land ook heel bepalend is hoe het werk eruit ziet? Nou, dat weet ik niet. Ik vind wel, als ik op Schiphol kom, na al die reizen die ik gedaan heb... dat is het licht uitgedaan. Ik denk altijd, god, Je hebt het licht uitgedaan, weet je wel. Nee, wat ik heel uh, fijn... Is het werk dat je in Nederland maakt niet iets donkerder daardoor? Nou, ik weet niet. Ik heb in, uh, in Amerika gewerkt en Florida geschilderd. heb ik hele donkere schilderijen gemaakt. Bij 38 graden boven nul, dus <laughs> ik weet niet of dat wat zegt. Misschien een iets minder gelukkige periode. Mm. Nou, dat klopt wel een beetje toen, ja. Dat is ook zo. En dus, uh, wat ik wel vind van Spanje en Italië, die mediterrane sferen, dat past beter bij me. Alles gebeurt buiten. Ik ben ook iemand die als ik s ochtends zwakker word, gelijk naar buiten ga. Dan ga ik koffie drinken, wil ik mijn krant lezen en dan vind ik het leuk. Ik hoef geen mensen te spreken, is ook goed hoor. Maar ik wil ze zien, weet je wel. Ik ga niet binnen koffie zitten drinken en heel lang wakker zitten worden. Ik ben de bed uit, bam, koude douche, gelijk wakker en naar buiten. Dat vind ik heerlijk. Waarom zijn ze eigenlijk allemaal zo lang gerekt, die, die, die menselijke figuren? Ja, ik heb ook... Uh, dat die, ja, dat weet, nou, dat weet ik niet. Ik kan er misschien wel wat over zeggen. Ik heb ook uh, hele gedrongen types gemaakt, Eh... Ik vind wel dat je gaat uit het kader. Hè? Ik ben zelf iemand, en misschien merk je dat ook als je mij praat. Zo, ik vlieg gelijk overal bijna uit de bocht. Hè? Als ik een heel groot doek begin, krijg ik het niet voor elkaar... om er nog een paar handen met de nagels of voeten meteen op te zetten. Want ik heb het al zo groot gemaakt. Dus is ook in de hersens niet iets helemaal oké, okay, volgens mij. Want ik, normaal, ik ken mensen die kunnen ook iets prachtig natekenen. Ze zeggen ze, nou, er komt daar iets en daar iets. Keurig in het kader, maar ik ga er altijd uit. Maar dit is ook weer de grappige grappig van mijn werk, hm. weet je Terwijl je zelf behoorlijk bonkig bent. Ja, ja, dat is echt <laughs> dat, zo, dat, <is>, <laughs> dat vind jij. Nou, ja, nee, maar dat is toch ook zo? Nou, ik kijk niet meer zoveel naar mezelf, moet ik zeggen. Niet meer, hoor, sinds wanneer? Jaren. Niet meer. Nou, al heel lang niet meer. Hm. Ik vind het niet zo interessant meer. We spraken ook nog een, een, een, een vriendin van je met wie al 35 jaar uh, bevriend oh, bent. Oh, kijk aan. Haptotherapeuten, therapeuten ik genomen. Die Talma. En uh, die ziet nu ook veel meer rust uh, in, in je werk. Oh, ja. en, en, en zij zegt, vroeger had hij enorme noodzaak tot expressie en worstelingen met vrouwen. En dat zag hij allemaal terug in zijn werk. Ja. Ja, natuurlijk. Dat denk ik ook wel, ja. Dat dat uh, zichtbaar was. Maar er zaten ook hele verdrietige stukken, in omdat zoveel dingen zo onbereikbaar zijn. Kijk, als er zoveel in je hoofd afspeelt, wat je allemaal... Je wil eigenlijk de beste film van Fellini in één keer uh, de hoofdrol spelen, dan van A naar B over het doek lopen en is klaar. Maar dat gebeurt niet. Het zit in je kop, maar je komt er helemaal niet bij. Dus het verlangen naar dat wat er moet gebeuren, wat er niet is, en in dat vacuüm, zeg maar, daar speelt, zich, daar speelt dan zich af. En ja, er wordt wel veel opgekropte energie. dat komt wel ja. opgekropte Nou, energie. dit sluit wel goed aan bij een andere uitspraak die ze deed over jou. Oh. Ik heb wel eens gedacht, die man brandt nog eens op aan zijn eigen vuur- en hartstocht. Oeh, kijk eens ja, nou, aan. Nou ja, dan, uh, die hoek uh, 61 jaar. Ik ben nog niet opgebrand. Hè? Maar, is dat dat gevaar <coughs> inderdaad he? Nou... Ik denk dat dat gevaar bij alle mensen erin zit, omdat je allemaal natuurlijk je, iedereen heeft een mandje waar energie in zit en met dat mandje moet je leren omgaan. En maar ik heb, heb jij er inmiddels mee leren omgaan? Ja, ik dacht het wel. Ik, want ik heb natuurlijk ook wel eens heel veel energie weggegooid naar dingen die ik beter had kunnen doen uh, in mijn werk, wat ik bijvoorbeeld met het sporten gedaan heb. Hè? Je kan natuurlijk zes keer in de week een idioot uh, hard gaan lopen, <kijf> maar I've been there and I've done that en uh, ik heb ook. Waarvoor deed je dat eigenlijk? Ja, ik, ik vond het altijd... Uh, ik was ook verslaafd aan de serotonine-lef. Ik voelde me ook wel heel erg goed. Maar ik wil, je moet ook wel zeggen dat ik me nu ook op een andere manier heel goed voel. En dat met dat werk, dat daar die energie een beetje in het werk gaat. Want beeldhouden is gewoon zwaar werken met gips. Ik doe uh, bijna alles zelf, alle zware dingen. Ik zet het op, ik maak het met gips en ik veil het... en ik hak het en ik hamer het. En dat is uh, heel intensief, moet ik zeggen. En dat hoe regel je dat nu met die serotonine levels dan? Ja, ik heb natuurlijk ook wel de nodige dingen meegemaakt in mijn leven... waardoor ik uh, ook via meditatie en uh, allerlei cursussen... en uh, veel praten en ja, een beetje zelf het centrum aan het vinden bent. En hebben we een beetje zicht op gekregen. Dat helpt toch? Maar hoe dan? Nou, door, uh, door heel bewust uh, de problematieken die je tegenkomt, uh, gewoon in je eigen kleine mens zijn, op te zoeken en te kijken of daar uh, andere mensen zijn die... Uh... Dit klinkt me iets te abstract. Nou, laat ik zo zeggen. Ik, uh, ik, maar bijvoorbeeld in mijn vriend Simon Been, waar ik destijds met Lenny meegewerkt heb, in een braak. Ik zat toen in zo'n periode dat ik gewoon helemaal niet goed met mezelf ging. En overal vraagtekens van gevoelens. En dan was ik weer duizelig en dan voelde ik me ineens weer... Weet je, toen was je eigenlijk aan het hyperventileren. Daar had ik toen nog nooit van gehoord. Maar toen zei je, ah, Matteo, hij is een stuk ouder dan ik. Dat heb ik ook gehad. En dan merk je, als je met mensen praat, dat je dingen herkent. En dan word je weer veilig. Het gaat mm -hmm. over de veiligheid in jezelf. En dat komt natuurlijk dat je altijd op zoek bent naar iets nieuws. En dat, dat je daar misschien op dat moment nog wel helemaal niet klaar voor bent. En waar was je dan altijd naar op zoek? Want dat is wat alle mensen zo een beetje om jou heen zeggen. De onrust. Natuurlijk, zegt Dielko ook, is altijd weer een nieuwe vrouw... die nog weer mooier is. Hij begon steeds weer opnieuw. Hij kon steeds opnieuw in vervoering raken. Ja, ja. Het is misschien ook je kunstenaarschap. Ja, dat is makkelijk om te verschuilen. Nee, dat is... Nou ja, daar wil ik niet echt te verschuilen. Maar ik denk wel dat je, zeg maar, als je in je leven met kracht en schoonheid bezig ben. dan komen ook deze dingen natuurlijk in voor die mm -hmm. jij nu net opnoemt. Maar je bent altijd op zoek naar iets wat er niet is. En dat maakt je onrustig. En... Uh, ik moet zeggen, nu ik ouder word, dat ik kleine stukjes ontmoet heb van die stukken die ik gezocht heb. En dat zit eigenlijk natuurlijk in mijn kinderen hè, en in de, de bestendige relatie die ik heb met Annelies. De, de vrouw, je genote, die, die toch vrouw, altijd aanwezig is gebleven. Ondanks. Heel, heel erg aanwezig is gebleven. Onmogelijke dat man dat die naast haar stond, uh, stel uh, ik me zo dat voor. Ik het er soms heel onmogelijk van zijn. Maar. En ook die stukjes van het kunstenaarschap, dat je soms een klein stukje mag zien van de kracht waar je mee bezig bent. En dan als je dan even los van jezelf kan staan, en dat het niet over ego gaat of van kijk mij, maar dat het ook werkelijk zo is, dat helpt wel. Moet ik hm. En uh, uh, mm. dat muzikanten bestaan, hè? want ja. uh, uh, Hans Kosterman was ook een van jouw ja, uh, goede vriend, uh, Goede ja. vriend, nog, ja, steeds. nog steeds. En nog dus nog steeds. ook uh, uh, medebandlid van. Uh, van Braak, die zegt uh, uh, de, dat mensen dan een, een schilderij... want die heeft jou natuurlijk ook als beeldend kunstenaar gevolgd... en ja, hij zegt, zeker. ze kopen dan een schilderij of een beeld van hem, van jou... <laughs> maar eigenlijk willen ze een stukje van hem kopen... alsof ze familie van hem willen worden. Herken ja, je dat? Ja, ja, ja. Het is natuurlijk altijd zo, want ik ben in de loop der jaren... als je zo uh, voor jezelf werkt, kom je bij heel veel mensen thuis... Hè, die iets van je kopen of, uh, of, of zaken met je doen... En dan zie je toch dat mensen eigenlijk allemaal op zoek zijn naar dat... Kijk, uh, laat zei een ander vriend van mij, Theo, jij indiceert je vrijheid niet als inkomen, snap je? Het feit dat ik zelf dus opsta en dat er niemand is die zegt van Theo, nou moet jij eens even dat gaan doen. Of, hè, dat doet mijn hele leven al. een begin je, en denk je, nou ik ga eens even dat doen, ik ga eens even dat doen, weet je wel. Mm -hmm. Die vrijheid heeft, het hebben natuurlijk niet gemiddeld heel veel mensen. En... Uh, ja, Vanuit dat stuk is het ook gewoon heerlijk om, om, om dingen te doen. En maar zo heb jij het dus nooit gezien. Nee, ik, dat, maar dat zie ik nu een klein beetje later. Want ik heb altijd het idee dat ik verschrikkelijk hard heb moeten werken. En als je het mij echt diep in mijn hart kijkt en je vraagt, dan vind ik al dat ik ook 20 jaar, 25 jaar, 30 jaar tegen de wind in fiets. Want ik vind het niet simpel. Als je het nou heel eerlijk op de man afvraagt. Vind ik het leven als kunstenaar niet simpel. Ook niet in deze maatschappij. In de tijd hoe het zich ontwikkelt. Hè, we hebben de 60 jaar we hebben alles omvergeschopt. We hebben het zwaar verloren. Want maar het is wat nog je precies nu. zo ingewikkeld. Was het dan inderdaad die druk waar we het net <kwijnt> over hadden? Van mensen uh, van wie je al geld had ontvangen voor het werk. Ja, maar dat creëer je zelf. Maar het is ook meer de druk van ook natuurlijk het gezin waar je uitkomt. Mijn vader en moeder hebben natuurlijk graag gezien... dat ik ook een self-supporting person zou worden. Dat ze geen zorgen over me zouden hebben. Dat ik een geweldig lid van de maatschappij zou zijn. En die maatschappij vraagt natuurlijk heel veel dingen aan je... wat ik toen al heel moeilijk vond. En als ik denk, als ik nu jong zou zijn in deze wereld, moet ik helemaal stapelrek worden. Want de maatschappij vraagt nog veel meer, vind ik. Maar ik denk dat het daar wel mee samenhangt. Dat ik, Want, vond ik niet simpel. die Utrechtse arbeidersjongen die ja. uh, steenhouwer werd... en naar uh, de, de kunstacademie ja. ging en daarna naar de Rijksacademie. Dat was niet gewoon hoor in ons gezin. Nee. Helemaal niet zelfs, nee. nee. Mijn moeder zei altijd, jonge jonge, wat toch met dat kunstenaar. Een man die verdient geen piek. en uh, Ga reclame doen of wordt eten leuk, hoorde het nog zeggen. Ja. Of leraar. Nou, als je leraar was, dan had je het gemaakt hoor, bij ons. En het is nooit gelukt. En hoe reageerde je daar dan op? Ik wilde nooit iets. Ik, was altijd, uh, ik, deed, ik zei niks, maar ik ging altijd mijn eigen weg. Al heel jong, hoor. Dat is ook heel vervelend aan mij. Want ik stond al ergens en wist niet waar ik was. Ik <lacht> liep er gewoon heen. En hoe, hoe voel je je dan nu in die wereld waar je uiteindelijk terechtgekomen bent? Ja. Waar mensen op een zaterdagmiddag voor 35.000 euro... een beeld van jou kopen. Ja. Dat moet toch ook een... Ja, dat vind ik ook eigenlijk een beetje abstract. Kijk, de 35.000 euro zijn natuurlijk niet helemaal voor mij. Nee, moeten we veel voor benen. alle duidelijkheid. Dat duidelijk. gun ik ook graag, dat we voor alle duidelijkheid. En dat gun ik ook de galeriehouder heel graag. de mensen, want ik hou wel... Ik vind het leuk om samen te werken. Ik vind het maar goed, je hebt de mensen te maken met mensen voor, voor wie je werkt... voor wie je het werk maakt... Ja. die op een achternaamiddag dat geld ja, uit hun Ja, die, die, die hebben dat geld dan toevallig. En die kopen een stukje van mijn kracht en van mijn emotionaliteit... die er natuurlijk wel is, want anders kan je het werk niet doen... wat zij herkennen. Hè? En vaak is het zo dat mensen door de maatschappij... en de druk van hun eigen uh, werk wat ze doen... En, en de zorgen die ze hebben dat stuk zelf niet in kunnen vullen. En als ze daar naar kijken, hè, komt dat open. En dat is eigenlijk wat, wat er aan de hand is. En wat jij ze kunt geven. En wat denk ik, omdat ik alleen maar in dat domein werk... Zou ik ze dat ook kunnen geven, ja. ja ik zie enige twijfel. We gaan nou, nog even luisteren is... naar uh, muziek. Want ja. je hebt het weer opgepakt, die muziek. Ja, als Dankzij even... Hans Kostenman ja, ja, die heeft gezegd, Theo, ik geef je een platencontract. Voor nou, je dus, verjaardag. Ik wist hè? deze wat was trouwens. Ik ben een week later, volgens mij, bij hem nog eens op de koffie. Ik zeg, Hans, wat is nou een gelul met je platencontract? Weet je dat ik weer uh, liedjes ga schrijven? Of, ja, joh, kom eens wat zingen, man. Gaan we, nou. Dat zijn we gaan doen. We hebben twaalf nieuwe liedjes geschreven samen... En, uh, het staat nu nog heel precair op de band met akoestisch gitaar en ik zing het dan. Eh, er moet nog van alles ingevuld worden, maar volgens mij klinkt het al heel aardig. Ja, en het liedje heet... Met de hemel weet je het nooit. Aan het strand op blote voeten. Weer zo jong als een kind, even niets meer uit te zoeken. Alleen en weg van de stad, even los van al dat moeten. Weg van de vrouw die ik kan bad. En het leven dat ik ooit had Heb ik mijn laatste kans vergooid Waarom moest ik weer zo fel zijn Met de hemel weet je het nooit Dat kan ook zomaar de hel zijn Als je lacht, dan lach je vol als je huilt, dan zijn het vele tranen. In jouw ogen schuilt de lof, in jouw hart slechts liefde en genade. Misschien heb ik te veel beloofd dat ik niet na ben gekomen. Maar jij was altijd in mijn hoofd en spook nog steeds. In al mijn dromen, wanneer je danst, dan danst je goed. Mijn God, wat je... Theo Makai, we kunnen het niet helemaal laten. Nee, hoor. dat snap ik, want we hebben niet veel tijd meer. Nee, hebben. begeleid door uh, Hans uh, Kosterman. Nee, Matthijs oh, van de Spek, die Martijs speelt van dit, Spek, Spek. Ja. En uh, uh, nou, er komt dus weer een, uh, een cd aan. Ja, ja, komt een cd aan, ja. Van uh, het Nieuwe Braak? Van, nee, nee, gewoon van mij, zeg maar. En, van Theo Makai zelf? Twaalf liedjes, ja. En dan gaan we ergens in mei volgend jaar uh, releasen... en met de hele band uh, een paar keer live doen. Dus ik uh, weet nog niet hoe dat er allemaal uit gaat zien... maar het openbaart zich vanzelf, denk ik. En hoe was het voor je? Want dit was een tekst die je zelf hebt geschreven. Je ja, schrijft ja. trouwens veel. Er liggen hier ook ja. boeken. Ja, uh, ja, je ja. werk. Ja, Waarom? nou, dit heb ik met Hans Kosseman uh, samen geschreven. Maar er zit uh, ook heel veel van mij. En Hans heeft ook de dingen die hij geschreven ook een beetje natuurlijk... Hij kijkt dan naar mij denkt hij, oh ja, weet je, dat zit bij Theo zo. En uh, nou, het is een heel beschouwende tekst natuurlijk. Ja. Hè? Dat je, als je wat ouder bent, dat je terugkijkt op dingen. En uh, dat je spijt hebt van dingen, of je het wel goed gedaan hebt. Of, nou, daar gaat het over. Het is heel indringend. Waar ben je eigenlijk trots op? Ja, weet je... Want je zit eh, een beetje, als je ouder wordt, ik bedoel, nee, met maar 60, trots, valt ook nog wel mee. Nee, het valt ook wel mee, maar ik, ja, trots, weet je, het, ik ben... Ik bedoel, het lijkt alsof ik niet zo'n bescheiden man ben... maar ik denk dat ik deep down eigenlijk uh, helemaal niet zo graag... Uh, met trots over mijn werk wil praten... omdat het ook eigenlijk iets wat maar gewoon door mij heen komt. En ik ben het instrument waarmee dat gebeurt. En ik wil alleen zorgen dat ik het instrument een beetje getuned houd. Dat is eigenlijk wat er aan de hand hm. is, snap je? Waar heb je spijt van dan? Wat heb je helemaal fout nou, gedaan? Nou, ik heb geen spijt. Ik heb nergens spijt van eigenlijk. Helemaal niet, want uh, we doen allemaal dingen waar je... Uh, ja waar je misschien soms al niet aan toe bent... maar je hebt het zicht ook niet. Je, je kijkt ook soms niet uh, wat de consequenties zijn van dingen... omdat je enthousiast bent of dat je gewoon wil dat je het doet. Ik kan ook soms een geweldige etterbak zijn... omdat ik het gewoon wil, weet je wel. Hm. En dan doe ik het ook. Ja, Maak dat geloof uit. ik ook wel. doe ik het echt, hoor. Want het is toch ook wel gek? Ik zit een beetje zo naar je te kijken en, uh, en te luisteren... En 60, 61, ja. en dat je dan op je vijftigste iemand tegenkomt die zegt... en nou gaan we even rust en structuur in je leven aanbrengen. Ja. Dat is ook wel onvolwassen dat je dat op je vijftigste nog moet meenemen. Ja, meemaan. maar je moet zien dat het kind zijn natuurlijk de grootste goed is... wat een kunstenaar moet bewaren. Hè? Ik bedoel, kijk naar Herman Brood, hoe die zich uh, gedoeg... Er zat ook een geweldig kind in. En als dat weg is, gaat ook een stukje van de spontaniteit weg. En het taaien het, uh, direct, zeg maar, dat je mm -hmm. iets doet. een bam, daar staat het. er moet eruit zitten interesseert me niks. Dat is het, mm -hmm. weet je wel. En dat heb ik ook wel geleerd met het werken. Je doet het gewoon. En als je het doet, ontstaat er iets. Dan kan je zeggen, nou, dat is helemaal niks. Maar dat bewaar ik. En dan probeer ik weer een nieuw stukje in te, in te plakken, weet je wel. Het zijn allemaal fragmenten. Je komt iedere het. dag aan werk. Je moet iets kunnen koesteren, ja. Ja. Ja, en dat kind zijn in je. En dan zeg je, ja, ik hoop eigenlijk dat ik het helemaal niet kwijtraak. Maar ja, ik hoop dat ze best als je 80 was zij nog een kind kon zijn. Hè? Het kalfje is wel een stier geworden. Het kalfje is mij. wel een stier ja. geworden, ja. Een bul, ja. Hè, zeg maar. Maar een vrolijk stiertje. Ja, ja. Goed, wat komt er op die tegel te staan? Bij mij... <laughs> Jezus. Nou ja. Dat hij wel heel erg zijn best gedaan heeft. Hij dat dus, hij best... niet allemaal gelukt is, maar <laughs> hij heeft wel heel erg zijn best gedaan. Hij heeft wel heel erg jochie, zijn best gedaan, Theo Makai. Dank. Het was Als je mooi bent. je te ontmoeten. Ja, ik vond het erg leuk. En uh, je werk is dus te zien in uh, Moran Gallery in, uh, in Amsterdam. Zo dadelijk op deze zender. Alice de Bruin uh, met twee dingen. De keerzijde van een Michelinster, jawel, die is er ook. Met Michel Kagenaar, die zijn Michelinster vrijwillig teruggaf. En in tijden van crisis kun je geld het best investeren in goud. Dat horen we veel. Elmer Hogevorst geeft er een boek over... en dat heet Geld, Goud en Zilver over. Misschien moeten ze het in het gouden kalf gaan stoppen. Ja, nou hoor. Laat ze me eens bellen, hè? <laughs> Oké, okay. dankjewel. Alsjeblieft. Dank meneer Makai Dit was aflevering 2384. Dat is het. 2384. Nieuw werk in de Morgengaleries in Amsterdam. Tot morgen. Radio 1 e stof. NTR brengt cultuur. Elke dag.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 Origineel cadeau? Geef een museumkaart. De sleutel tot 400 schatkamers zoals musea, science centers, tuinen, onderduikadressen, kastelen. Ga naar museumkaart.nl slash cadeau en bestel hem nu. Museumkaart. Blijf ontdekken. Promovendum vindt dat je mensen vrij moet laten in de keuze voor een ziekenhuis. En bestel je de museumkaart vandaag? Dan heb je een morgen in luxe cadeauverpakking al in huis...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 Wij zijn Promovendum en bieden aan hbo'ers, academici en hoger personeel... de voordeligste en meest complete zorgverzekering van Nederland... voor maar 93,90 per maand. Kies voor kwaliteit en kijk op promovendum.nl. Alleen bij je Libris Boekhandel. Grijze zielen van Philip Claudel voor maar 4,95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 Was de wereld dan een betere plek geweest? Lees 2211 1963, de nieuwe Stephen King, koop het nu. Dit is Radio 1.